In de Randstad een paar korte files. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelevaar en, en Rijndijk 6 kilometer. En op de A6 Lelystad Amsterdam tussen Stad en Poort 7 kilometer file. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 van nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag bij CFM. Muziek uit de jaren 80 van Phil Collins en Philip Bailey... en de Easy Lover. 7 over 2, Zandvoort, een goedemiddag en welkom bij Zandvoort op Zaterdag... Albert Jong, de zon schijnt weer en wij zitten weer binnen. Goedemiddag, Albert jan En hallo, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. En goedemiddag, Rob. Ja, we zijn er weer. Drie uur ja. lang live vanaf het Mediapark aan de Trolweg 10a. Zo is het. En we hebben hoog bezoek uh, vandaag. We hebben hoog bezoek, ja. Dus we zullen even uh, de agenda met u doornemen. Dan gaan we één plaatje draaien. En dan het interview met de kinderburgemeester van uh, Zandvoort... Daisy Schouten, inmiddels aangeschoven. Dus iedereen zou ik even aanraden, kijk even op de webcam... En de, de, de, daarnaast zit Lana Lemmens, de directeur van het VVV. Beide allemaal wel, hartelijk welkom in de studio. Na de volgende plaat gaan we uitvoerig met Daisy praten over de afgelopen week. Want ze zal wel moe zijn na zo'n hele drukke week. En maandag moet ze weer naar school. Dus ze heeft morgen nog een rustdag. Okay. En vandaag is het ook nog allemaal nog niet klaar. Daarover meer naar de volgende plaat. Uiteraard hebben we rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, leg pen en papier vast klaar. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Blijft het weer zo, wordt het beter, wordt het minder. U hoort het allemaal rond de klok van half drie... tijdens het enige echte zandvoortse weerbericht. Ook het dier van de week om half vijf ontbreekt niet. En het is wel sneu, dus dan, er waren zes honden in het dieren, dierenthuis Kennemerland. Vijf hebben inmiddels een baasje, maar Herbie nog niet. Hoe kan dat nou? Nou, daar gaan we dus vandaag ook veranderingen aanbrengen. Bij het dier van de week om half vijf hebben we Herbie. Het gedicht van de week eh, om kwart voor vijf. Ik heb me laten inspireren door die enorme storm van afgelopen week die echt een beetje aan ons voorbij is gegaan, maar hij was er wel. Dus het gedicht van de week met het thema De Storm. Zandvoorts nieuws in het kort. over vier hebben we Pit Report. Er is nieuws uit de wereld van de Formule 1. Verder hebben we nog Sport Kort. Vergeet niet, om uh, na half drie komt uh, Edith van Beek langs. Jou ook niet onbekend en uh, jou ook niet onbekend. De dame achter het prachtige glossy Ode aan Zandvoort. En dan gaan we eens even rustig praten over alle reacties die ze heeft gekregen... naar aanleiding van de publicatie van deze prachtige glossy Ode aan Zandvoort. En de reacties, ja, ze liegen er niet om. Ze zijn, van, ze zijn echt prachtig. Dus dan gaan we eens even rustig samen over praten. En uh, na drie uur... komt Fabienne Demon langs. Met uh, gaan we praten over het ZFM Luister- en Omgevingsonderzoek. Dus we zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. Dankjewel, We gaan inderdaad weer uh, drie uur lang... Radio Fred, de Tolweg 10A. We zeggen, Sanford, een hele goede middag... en houd de radio lekker aan, hè? Want buiten die informatie hebben we ook heel veel lekkere muziek vandaag. Waaronder deze van uh, Fox Stevenson en Sweets... You got to do. de burgemeester Daisy Schouten. En uh, ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd... Albert-Jan, uh, hoe haar week is uh, verlopen tot nu toe. Ja, Daisy, welkom in de studio. Dank je wel. Ben je niet heel erg moe? Nee. nee. Niet? Nee. Um, want uh, als, ik heb het hier voor me liggen... het hele programma van afgelopen week... maar uh, je had elke dag een volle agenda. Nee, dat valt wel mee. Valt mee? Ja. Ik had elke dag één eigen activiteit... en dan ging ik af en toe nog iets anders doen... Wat in mijn agenda ook. Want je bent nu officieel, want ik zie daar dus uh, de, de keten uh, om, uh, om jouw nek hangen. Ja. Dus dit is een officieel gebeuren. Dat klopt. Um, je hebt een aantal evenementen afgelopen week beleefd als kinderburgemeester... maar je bent ook zelf, uh, gewoon als, als Daisy zelf... heb je ook meegedaan aan een aantal activiteiten, hè? Ja, ik heb heel veel al gewoon als Daisy meegedaan. Meer, meer als Daisy als, als dan kinderburgemeester? ja. En wat vond je, gewoon over het algemeen, wat vond je leuke evenementen? Ik vond het kaarten heel erg leuk en de peuterbieb. De peuterbieb. Kan je daar even iets, iets, even iets meer over vertellen? Bij de peuterbieb was er een mevrouw en die ging voorlezen. Ja. En daarna gingen we met de peuters dansen en dat verhaaltje naspelen. Oké, okay, maar dat, dat, is, dat heb je dus met de hele groep gedaan. Ja. Uh, het thema van deze week was buitenspelen. Had jij dat bedacht? Nee, dat had de VVV zelf bedacht. Maar ik wel, dat was ook wel een beetje mijn doel. Ja, Om dat, dat de kinderen buiten gaan spelen in plaats van achter de... Computer en tablet. Juist. Um, karten had je net even over, maar dat, dat was vanmorgen nog, toch? Ja. Dat was, een, was, een, was dat een activiteit waar je zo aan mee kon doen... of moest je daar van tevoren inschrijven? Daar moest je van tevoren voor inschrijven. En ter plekke vandaag. Het kan nog steeds. Het kan nog steeds. Oh, ja. dat is de hele dag nog. Ja. Dus dat is goed. En ik zag net dat je van, uh, van Lana nog een kaartje kreeg, want je bent nog niet klaar, hè, na dit interview, want je moet nog weer op pad. Ja. Ik ga na nog lightpating doen. W wat ga je doen? Lightpating. Ja. Uh, uh, weet jij wat lightpating is, Rob? Geen idee. Geen idee. Nou, dat gaan we nu horen. Wat is light painting? Nou, ik weet het zelf ook niet precies, eigenlijk. Mm -hmm. Ik maar weet, het weet het er misschien wilde. wel iets van. Nou, nou ja, dat is echt heel grappig, want voor deze week kende ik het ook niet hoor. Ik bedoel, ik doe nu uh, van, ah, ik weet het, maar... Uh, we hadden eigenlijk een 3D en een 2D-workshop, yep. tekenworkshop. Uh, maar ja, uh, dat deden we buiten op de boulevard of op de stoep. En daar is het weer net niet toereikend uh, voor. Dus deze meneer uh, had een alternatief en dat heet light painting. En ik heb net nog even gekeken, want het is tussen 1 en uh, 4 vandaag. Om 1 uur, 2 uur en 3 uur kan je starten. En daar, daar. Dus ik heb net voordat ik hier naartoe kwam, nog even gekeken. En het is echt heel leuk. Want je gaat uh, een foto maken, maar die foto die hou je gewoon heel lang ingedrukt. En in die tijd gaan er dus mensen, kinderen, dus rondlopen met licht. Ja. En uiteindelijk en wordt het knopje bij wijze van spreken, 40 seconden ingehouden. En dan de persoon zelf zie je niet, alleen het licht. Dus dan zie je dus al die bewegingen die je met, dat ja. groene licht, oh, rode licht, ja. witte licht hebt gemaakt, die zie je dan op de foto. Dus dat is echt heel grappig. Okay, leuk om te doen. Daar ga je straks heen. Waar is dat? In, in het Sanford museum. Oké. Okay. Uh, afgelopen week, ben je ook nog met uh, de, de echte burgemeester... die dacht van, nou, uh, ik ben slim. Uh, de, we hebben een nieuwe burgemeester, dus ik kan op vakantie. Maar heb je deze week ook nog met de loco-burgemeester... nog wat activiteiten bezocht? Ja, ik ben met de loco-burgemeester naar de Sterrenwacht geweest. Sterrenwacht. De kijken. Nou ja, dat was wel ook de bedoeling, maar dat kon niet door het weer. Oh ja, weer heb je niet in de hand. Voor de kan je alles organiseren. Uh, dat, is, dat noemen ze met een duur woord loco-burgemeester, hè? Weet je waar het woord loco voor staat? Nee. Gek. Spaans. <lacht> dus je bent met de gekke burgemeester op stap geweest. Maar dat was dat wel leuk met de gekke burgemeester? Ja, dat was heel leuk. Ja, oké. Okay. Dus, dus met veel activiteiten onder je eigen naam. Kan je nog een voorbeeld noemen wat je van de week gedaan hebt? De Duitse in de bunker, toch? De bunker, toch? Die was ook helemaal vol. Die was vol, hè? Dus vol ja. hoe, heb, hoe heb je dat ervaren? Ja, Hij was leuk, we hadden gingen allemaal in bunkers. Ja. En we hebben tweeënhalf uur gelopen. Oké, okay, en dan werd dus dingen verteld over die bunkers en dergelijke. Dus het was heel, heel leerzaam. Ja. En het was buiten. Ja. Dat, dat is Precies, dat wat je wel, hè? Dat is ook heel leuk. En uh, heb je ook reacties van andere kinderen gehad over deze week? Het is zaterdag dan begonnen met het Heldenplein... Hè, met al uh, KNRM en uh, noem maar op, en de Rode Kruis. Heb je nog van andere kinderen reacties gekregen over de diverse activiteiten? Ja, dat ze het leuk vonden, de activiteiten. Dat betekent, Lana, volgend jaar weer? Ja, sowieso. Ja, daar is geen twijfel over. We zijn dit jaar... Um, het heette natuurlijk altijd de Kids Adventure Week... maar we hebben het nu ook echt wat meer op het adventure gegooid. Veel buitenspelen... Ja, wat we net al concludeerden, dat is ook echt een thema. Stoer. Ze hebben echt wel het programma, vinden wij zelf, een upgrade gegeven. Ja, enorm. Uh, en dat, ja, dat wordt ook heel erg goed uh, ontvangen. Heel veel activiteiten zaten vol. Um, het was echt heel erg leuk. Uh, wij kijken terug op een geslaagde week. Mede door, uh, door, uh, door Daisy. Die uh, ja. Ja, niet voor niks. Uh, we hebben de goede uitgekozen, zeg maar. Ze dus heeft het goed gedaan. En ja, de activiteiten waren gewoon ook leuk en werden goed bezocht. Dus uh, ja, wij, uh, wij gaan zeker volgend jaar weer een uh, Kids Adventure Week ja, uh, organiseren. Dat wordt dan het vierde jaar? Nee joh, huh? uh, ja? uh, zevende zeven? jaar denk ik. Ja, de ja, ja. zevende keer volgens mij, ja. Zijn er nog elke, elke jaar weer, weer dingen waarvan je zegt: van nou, dan kunnen we volgend jaar uh, erin verwerken of aanpassen? Of uh, is het. Uh, ja, de, zeker. De ja, we hebben de... natuurlijk uh, elk jaar weer kijken we naar wat kunnen we voor een activiteit hè. Dit jaar hadden we in samenwerking met Foam het uh, Fotomuseum in Amsterdam. Hadden we een hele gave workshop. We hebben natuurlijk dat karten nu uh, op de boulevard. En we hebben een aantal dingen met de scouting uh, toegevoegd. Ja. We hebben het programma nu weer aangepast. Uh, maar ook met de ondernemers samen hebben we gekeken... hoe zij in hun activiteit uh, buiten uh, en het stoeren van Zandvoort kunnen uh, toevoegen. Bijvoorbeeld, we hadden een chocoladeworkshop en die hebben we al meerdere jaren. Maar dit jaar kon je of een schelp vullen met allemaal schelpjes... of een circuit maken van chocola. Dus daar is echt wel ook in de onderdelen die al bestonden hebben... ook wel geprobeerd dat buitenspelen, het stoeren van Zandvoort uh, toe te voegen... Ja, dat zullen we voor volgend jaar alleen nog maar weer meer gaan doen. En als het zo gaat, zoals het dit jaar ging... dan zullen we ook meer capaciteit nodig hebben. Ja. Omdat het gewoon heel veel dingen ook vol waren. Dus uh, ja, we, gaan, we, gaan we hebben zeker weer dingen van dit jaar geleerd. We weten dat we op zaterdagochtend om half negen... beter geen wandeling kunnen doen. Want dat is toch nog wel te vroeg <lacht> voor sommigen. Ik denk vooral papa's nou ja. en mama's. <lacht> ja. um, dus nou ja, dat, dat zijn dingen. Dat, dat zullen we volgend jaar weer anders doen. Nou, Daisy, dan heb je morgen echt de, de, de, je eerste rustdag van je vakantie. Ja. <laughs> en maandag mag je weer naar school. Ja. En dan, uh, dan, dan komt de burgemeester langs om de, de, de, de oorkonde die je om hebt... weer op te halen. Ja. Dan moet je hem weer inleveren. Ja. Hij komt nog niet aanstaande maandag. Maar officieel is de taak van Daisy er wel, zit er wel op. Want ze is ja. natuurlijk kinderburgemeester tijdens de Kids Adventure Week. Maar de burgemeester en ik gaan nog een keer naar school... Ja. En dan uh, komen we officieel de amsketen ophalen. Nou, dan kan Daisy wat vertellen aan de klas hoe ze het ervaren heeft. Um, dan kunnen de kinderen uit de klas nog vragen stellen aan Daisy... of aan de burgemeester of aan mij. Ja. Um, maar ik denk niet dat ik nou per se de interessantste ben... die daar dan uh, voor de klas staat. Nee, maar die klas, uh, de klasgenootjes zullen natuurlijk wel hartstikke stoer vinden. Ja, dat het lijkt het mij uit. ook. Ze ja. vonden dat hartstikke leuk. En ze vonden het ook bij mij passen. Oké. Okay. Dus dan, ja, welke groep zit je nu? Ik zit nu in groep 8. En wat wil je volgend jaar gaan doen? Ik wil volgend jaar naar het Haagveld. Oké, okay, naar het Haagveld. Goed, uh, nog even, uh, op een gegeven moment geef je je op. Oh, nou, misschien kan ik wel kinderburgemeester worden. Je wordt kinderburgemeester. Nou, is bijna afgelopen, nog een paar dingen. Uh, is het uitgekomen wat je ervan verwacht had? Ja, er zijn heel veel kinderen naar buiten gegaan. Vooral ook door de activiteiten. Oké. Okay. Lana, wou je nog iets aan toevoegen? Nou ja, ik, ik, leuk dat we hier even mochten zijn. Duur. Maar vooral uh, Daisy bedankt. Want ja. Daisy heeft het echt enorm goed gedaan. En um, ik hoop dat we volgend jaar weer zo'n ontzettend gave week. En dat je wel af en toe even komt kijken hoe jouw opvolger het doet. Tegen die tijd uh, is haar zusje waarschijnlijk alweer groot genoeg... om aan uh, allerlei <laughs> dingen mee te doen. Ja. Uh, nog niet voor kinderburgemeester. Daar is ze nog een beetje te klein voor. Maar het zou zomaar kunnen dat we over een paar jaar... er een sollicitantje bij hebben. <laughs> nee hoor, maar hartstikke leuk. Wij kijken terug op een enorm geslaagde week. En uh, zijn nu alweer aan het nadenken over uh, de leuke dingen... die we volgend jaar kunnen gaan uh, organiseren. Grandioos. Nou, jij, jij gaat lekker weer naar huis toe. Je, je ouders krijgen je weer terug. Nee. <laughs> Ze zijn een week kwijt geweest. En we, hebben, we hadden vorige week, we hebben in ons programma altijd het eind... hebben we een gedicht. En dat hebben we vorige week aan jou opgedragen. Klein gedichtje maar hoor. Maar ik heb hem even aangepast, want we zijn al een week verder. Uh, dus uh, we moeten het even aanpassen. Maar wij hebben uh, samen een klein gedichtje voor je gemaakt. Oké, okay. okay, nou laat me horen, Albert-Jan. Het gedicht voor Daisy. Zandvoort. Zandvoort met je Zandvoortse Laan. Boulevard en Raadhuisplein. Zandvoort... De kinderen hadden het de afgelopen week in Zandvoort fijn. Zandvoort, Zandvoort. Met je burgemeester Schoutenplein. En komen en van kinderen en gaan. In Zandvoort zal de Kids Adventure Week altijd blijven bestaan. Zandvoort, Zandvoort zal voor de kids nooit verloren gaan. Zandvoort, Zandvoort. Een kindvriendelijk dorp dat grenst aan een stad. Maar, maar wel zo, één keer zo mooi, aan ons eigenste wat. Mooi, hè? inderdaad. Het gedicht van de dag van vorige week... nog even opnieuw gedaan en een klein beetje aangepast, Albert-Jan. klein beetje. klein beetje. Speciaal voor Daisy. Daisy, dankjewel voor de komst. En Lana ook, dank... Kids Adventure Week, hij zit er bijna op en was ook uh, dit jaar weer heel succesvol. Was groep Spargo die heeft heel veel mooie hits gescoord. Eentje wordt is juist bij CFM op de zaterdagmiddag. Dat was Head Up To The Sky. Nou, uiteraard een andere bekende van hun is uh, You and Me. Ja, het is twee minuten voor half drie. Zelfs wordt hele goede goedemiddag. En leuk dat je luistert. Zo dadelijk het CFM weerbericht. Maar eerst Bruno Mars.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 Fix your face Ain't my fault they all be jacking Keep up uh, Players only Come on Put your pinky up, To the move. What y'all trying to do Even lekker meedoen uh, met z'n allen met uh, deze nieuwe single van Bruno Mars. Je hoorde 24k, op uh, zaterdagmiddag uh, bij CFN. Ja, ja zo hadden we de kinderburgemeester in de uitzending. Nou, ze heeft het nog druk gevraagd. Uh, maar de taak zit er uh, bijna op, uh, Albert Jan. Ja, en dan wachten we terug naar huis. Ja, voor uh, deze schouter. <laughs> het is 2 uh, over half niet. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Ja, want vandaag hebben we toch wel een redelijk mooie dag, Albert-Jan. Nou, de bewolking heeft vandaag toch, ondanks het flauwe zonnetje, vandaag de overhand. En er valt van tijd tot tijd lichte regen en motregen. De zuidwestenwind neemt weer in kracht toe en wordt vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan de zee, windkracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt naar maximaal een graad A7, A8. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De zuidwester waait vrij krachtig tot hard... En de temperatuur daalt niet of nauwelijks naar een graad of zeven. Morgen is het bewolkt en in de ochtend valt er nog enige regen. In de middag is het droog, maar het blijft bewolkt. De zuidwestenwind waait onverminderd vrij krachtig tot hard. En de temperatuur stijgt morgen naar een graad of tien. En namorgen? morgen? Na blijft het wisselvallig... maar aanvankelijk wat lagere temperaturen. En later in de week loopt het kwik weer op. Al dus Rico Schreuder. Ja, wanneer krijgen we het voorjaar weer nou? nou? Nou, even wachten. Nog even wachten, even wachten. Uh, daar <laughs> komt het aan. Het weerbericht na te lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer. En zo meteen gaan we praten met uh, Edith van Beek... en dan gaat het over Ode aan Zandvoort. Maar eerst Link Collins. You hey. De muziek hoor je veel te weinig op de radio. De Mirroquai was dat en Cloud9. Ja, we hadden juist de, de kinderburgemeester uh, in de uitzending... en uh, nu gaan we het even over iets heel anders hebben. Want uh, Oda en Zalvoort, hij is bij iedereen uh, inmiddels al lang bezorgd... en we genieten er uh, met volle teugen van. En degene die dat uh, ontwikkeld heeft is Edith van Beek... en die is nou in de studio. Goedemiddag, Edith. Goedemiddag. Welkom in de studio. We waren destijds in de aanloop naar de presentatie van deze prachtige glossy... Uh, al, had je, hadden we het al aangegeven. Na afloop, als, kijk als er reacties binnen zijn. Uh, hoe de zaak ervaren is. Maar allereerst. Hoe bevalt de vakantie? <laughs> vakantie. <laughs> we zijn in ieder geval uh, met Zandvoort nu klaar. Weliswaar natuurlijk nog een beetje wat uh, uh, dingetjes achteraf die, die lopen. Maar ja. hey, we hebben natuurlijk wel weer nieuwe plannen. Waar we volop mee bezig zijn. Dus uh, vakantie uh, is niet echt aan de orde. Nee dat kon ik, kon ik me echt niet voorstellen. Want het, je team bestaat uit 25 man. Die daarmee ja. bezig zijn geweest. En die zitten natuurlijk nu niet allemaal met duimpjes te draaien. Die zijn alweer druk bezig met de, de volgende. Wellicht nog geheime uh, nee, activiteiten. Nee, nee we zijn bezig in de gemeente Teilingen nu. Teilingen? Ja. En hoe, zijn, hoe heb je die contacten met Teilingen? Teilingen is de gemeente naast Lisse. Ja. En voordat we Oda aan Zandvoort hebben gemaakt... hebben we Oda aan Lisse gemaakt. Ja. Teilingen is Sassenheim, Voorhout en Warmond. Dus ja, min of meer de gemeente heeft ons benaderd. Van kom hierheen, alsjeblieft. Dus dat zijn we gaan doen. Dat nou doen de tijdingen. Uh, en we hadden gezegd, van, nou, de, als, als de, de presentatie is geweest... De, de, alles is gedistribueerd. Iedereen heeft inmiddels die ode aan Zandvoort uh, in Zandvoort ontvangen. Uh, dan gaan we eens even kijken naar de reacties... die op de website zijn achtergelaten. Wat zijn jouw daar bevindingen uh, over? Ja, het is, het is echt op een kleine uitzondering na echt heel positief. Ja. Hè? En ik vind Zandvoort, dat zei ik volgens mij de laatste keer dat ik hier was ook... het is één groot feest om hier uh, dit blad te mogen maken de contacten die wij hebben gehad met de mensen... en uh, nou, ook de, de ontvangst die we hebben gehad. Zandvoort had er zin in. Wij hebben er ook heel veel zin in gehad. En je merkt nu achteraf dat mensen ontzettend positief zijn. Ja, dat zie je. Dat als je dan uh, luisteraars... De, hoe heet die web? Dat is de website www.ode... aan.nl Daar kan u de reacties teruglezen. Ik heb, ik heb er een paar uit, uitgedraaid. Maar het is oh, wel een professioneel team met hart op de goede plek dat het schier onmogelijke voor elkaar weet te brengen. Nou, ja. ik vind hem geweldig. Want Sandvoorten zijn nogal terughoudend uh, uh, in eerste instantie... Als, als, als ze benaderd worden voor uh, reclameuitingen. Daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. En, hebben jullie die, uh, die in die aanloop, want dat is een ruim een jaar... Voordat het hier nou ligt, zoals die ligt, ben je een jaar daarvoor ben je begonnen. Ja. Hebben jullie dat ook ervaren in de aanloop? Aan de Glossy is het niet te merken hoor, dat, dat, dat, dat, dat mensen... Nee, het, het, het, nogmaals, het viel mij mee. We hebben ook in andere gemeentes uh, dit gemaakt tot op heden. En ja. uh, nee, Zandvoort was. Niet een makkie, want je moet echt wel heel veel uh, aanbellen... bij de volgende deur weer en blijven uh, benaderen. Maar nee, een had er wel zin in. En uh, natuurlijk zijn er mensen die zeggen... of ondernemers natuurlijk, want ja. dat is nogmaals een cadeau... van de ondernemers aan, uh, aan het dorp. Uh, die zeggen, ja, het komt me nu niet uit, financieel. En uh, nee, maar er zijn er nog voldoende die... Uh, positief zijn geweest en dit uh, mede cadeau hebben kunnen doen. Ja, Anders was het ook niet zo mooi geweest. Andere mooie opmerking. Super mooi geworden en complimenten voor het doorzettingsvermogen. Nou ja, daar heb je hem al. Ja, nou, daar hadden we het net over. En uh, ja, ik kan, ik kan door blijven gaan. Er zijn natuurlijk ook een paar kleine kanttekeningen, maar in Zandvoort, en dat is Zandvoorts eigen... Uh, krijg je dan in het, uh, het uh, secundaire circuit van... iedereen ging op zoek van wie staat er niet in. Ja, en, maar, maar het dat is bijna we... 90, 95 procent staat erin. Nou, wij hebben besloten, en eigenlijk het is niet eens een besluit... wij hebben daar geen mening over. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen uitgavenpatroon... en heeft het misschien al heel moeilijk met, uh, met andere financiële vraagstukken. Dus als wij dan komen met een... Uh, vraag voor een artikel in het blad... dan kan dat eens een keertje niet uitkomen. En ja, dat is oké. Okay. Dus als een ondernemer besluit... niet deel te nemen, evengoed. Er zijn er gelukkig voldoende die ja hebben gezegd. Uh, veel gehoorde reacties uh, in, in het dorp waren. Wat een prachtige foto's. Ja, ja dat vinden wij ook. En uh, ik las in een van de, van de, van de, van de, van de mensen... die dus de, de moeite hebben genomen... om uh, wat te schrijven op, uh, hun, als reactie uh, op jullie website... Je zou eigenlijk een expositie moeten organiseren van die mooie foto's. Ik heb al wel contact gehad met Hilly Janssen. Dat dacht ik al. Want, uh, ja, Marco Termes. Ach nee, ik bedoel, Marco Termes had ook een mooie opmerking. Die hebben we net even aangehaald. Maar uh, bijvoorbeeld de foto's van Ton Ariensen. Ja. Heel karakteristiek. Ja. En, uh, uh, maar even terug naar. Je hebt al contact gehad met Hilly om eventueel dat plannetje uit te werken of niet? En, nou, zij, zij had al eerder, voordat het ook hier op de. Um... Uh, reacties op onze site gezet is het idee om een uh, expositie aan het einde van het jaar, uh, Ode aan Zandvoort, uh, in het museum te laten plaatsvinden. Ja, nou, dat zou, dat zou natuurlijk wel een prachtig. Inderdaad, die foto's verdienen gewoon een expositie eigenlijk. Nou, wij moeten daar nog wel verder afspraken ja. over maken. Maar het is goed dat je het zegt. Um, voor mij is het ook... Ik ben natuurlijk nu aan het woord en uh, misschien wel een beetje het gezicht van het blad. Maar voor mij is het ode aan het team wel heel belangrijk. Nou, er zijn dat zelfs teamgenoten voor jou die hebben, uh, die hebben een, een mening achtergelaten. Ja, we he? werken met zoveel plezier en, en ja. echt een heel fijn team daaraan. En de ene schrijft mooie teksten. En dat is varierend van een korte quote tot een lang interview. Uh, um, maar ook de fotografie, ja, het, het spettert ervan af. En ik hoop dat, uh, dat mensen ook echt snappen dat wij dit met heel veel plezier en lol hebben gemaakt. En wat mij ook deugd deed, en dat is even: uh, de, op een gegeven moment heb je een redactievergadering op het strand met ja. een aantal mensen. Dus heerlijk zonnetje erbij. Ik bedoel, zo zou ik ook de redactievergadering van de lokale radio ook wel willen hebben. Maar dat geeft alleen maar aan dat het een heel, in een gemoedelijke sfeer is gegaan binnen dat team. Ja, en toch ook wel grondig. We hebben natuurlijk Zandvoorters gevraagd met een verschillende kijk op het dorp. Of zij deel wilden nemen in dit brainstormteam. En de een is een jonge enthousiasteling van de voetbalclub en de volgende is een uh, ondernemer, maar wel mensen met, uh, met een heel gevarieerd adresboek... en ook visie op het dorp. En aan de hand van de input van deze mensen... hebben wij wel de keuzes kunnen maken en de puzzel op kunnen lossen. Ja, want nogmaals, het traject uh, al met al uh, jaar voor, voor publicatie... ben je er al mee begonnen. Ja. Dus het traject aan zich is lang, maar het resultaat is er dan ook wel naar. Ja, hopelijk snappen mensen dat we nooit compleet kunnen zijn. Want je hoort natuurlijk wel verhalen, wat jij net ook al zei... van uh, waarom staat die er niet in? Of waarom is die zo uitgebreid aan het woord gekomen? Maar ja, het is altijd keuzes maken. En we hebben in ieder geval uh, de intentie om een compleet beeld te schetsen. En we weten dat we daarin nooit compleet hebben kunnen zijn. Uh, zakelijke uh, opmerking. Uh, hoe gaat het met het losse verkoop? Heb je daar een zicht op? Uh, ja, ik denk dat Sjaak, ik heb hem nu al een tijdje niet gesproken... van de Bruna Balkenende, ja. zo rond net onder de honderd uh, stuk zijn er verkocht. Dus wat je hoort is dat mensen hem opsturen naar ja, oud buren of, of familieleden... die voorheen natuurlijk in het dorp hebben gewoond. Um, laatst hebben we een mailtje gekregen, kan hij voor zaterdag bij ons in Horen zijn want mijn vader is jarig en we willen hem graag cadeau geven. Oud-Zandvoorter. Ja. Dus dat soort dingen gebeuren er. En dat, is ook, dat beoogden jullie ook door die losse verkoop via de Bruna... dat mensen dat als cadeau aan, aan elders wonende oud zandvoorten familie kennen. Ja, precies. Geïnteresseerden van buiten het dorp of uh, wat jij zegt. Ja. Uh... Heb je dan niet, val je nou niet in. Nee, je zegt al, ik ben bezig, we zijn alweer bezig met, met het volgende project. Maar heb je dan op een gegeven moment. na, na die officiële presentatie uh, in, bij uh, Nautiek. dat je op een gegeven moment zegt van. Pff, zo van, pff, hè, het zit erop? Nou, ik mis Zandvoort echt wel. <lacht> ik vond het zo leuk en wij zijn hier met. Uh met zoveel uh, energie uh, ingegaan... Dat, dat het heeft gewoon zo'n lange periode zo dominant in je agenda gestaan... dat, uh, dat het eerder als een gat voelt dan uh, als een uh, verademing... dat je even niet hier naartoe hoeft. Ik ben blij dat jullie mij uitgenodigd ja, hebben. Ja. Nou, je bent van het zomer ook van harte welkom, hoor. Ja, maar dan, adviseer, dan, dan adviseer ik je tegen vijf uur te komen... want dan zit onze live-uitzending erop. Nu kunnen we daarna gezellig even naar het strand Hartstikke gaan. Hartstikke goed. Bij deze uitgenodigd. Um, Daarnaast, alle re de positieve reacties... Die, de vele, vele reacties die op de website staan. Daarnaast, je ook nog, doe je nog iets aan een enquête? Ja. ja op de homepage van uh, odesliggend-aan.nl oh, ja. staat een link naar de enquête. En wij vinden het echt heel fijn als mensen dat invullen. En kritische noot, alsjeblieft schrijf hem erbij. Of tips. Ja. Want uh, dit is wat we met heel veel plezier nogmaals doen. Maar als het beter kan... Dan staan we daar heel erg voor open. Dus hebben mensen goede tips. Uh, waar wij misschien uh, nog helemaal niet aan gedacht hebben. Uh, deel het graag. En ja, de enquête staat dus uh, een link op de homepage van de site. Ben ik iets vergeten? Ja, wanneer, nou. kom, wanneer kom je weer? <laughs> nee, meer reacties zijn altijd welkom. En ja. wat, wat heel leuk is dat bijvoorbeeld Minke van de Meulen mij op heeft gebeld. En die vertelde mij: een van die twee interviews, die lange interviews, was met haar. Ze zegt: In het begin durfde ik helemaal niet over straat. Want er waren zoveel mensen die mij uh, aanspraken. Ja. En zij is echt wel een goed voorbeeld wat wij voorstaan. Dat Liever iemand die normaal gesproken niet op de voorgrond komt. Ik heb haar, haar best over moeten halen om uh, een artikel over haar te kunnen maken. En ja, ja, als het dan toch door zoveel mensen met plezier gelezen wordt... en gewaardeerd wordt, daar uh, ja, worden wij echt blij van. Nou, nogmaals namens Zandvoort, hartelijk dank voor deze prachtige glossie. Ja, dat heel is graag het. gedaan. En ik hoop je van zomer... Uh, uh, in een wat minder uh, uh, officiële situatie... Uh, weer op het strand te mogen begroeten in Zandvoort. Deal, dankjewel. En een groet aan je team. En uh, sterkte met het volgende project. Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel Edith voor je komst naar de studio. En je bent altijd <laughs> welkom, hè? <he>? Jawel. <laughs> dit is een hit uit de hitparades van dit moment. Elke vrijdag gooi je een bij ZF in trouwens... tussen 53 en 5, de Euro Breakdown. Met daarin ook deze van Kevin James. I promise that I'll hold you when it's cold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 De grote heeft van dit moment van uh, Kevin baby, James. Song, en inderdaad, uh, Nervus. Nou, nog twee platen tot aan het nieuws. En weer van drie uur, uur bij CfM Software. Een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat vooral ook doen, hè. Tot na vijf uur zijn Albert-Jan en ik er. En daarna, na vijf uur, <laughs> Entertainment voor You. Drunker, don't you een soort muziek hoort op de radio, dat krijg je gewoon weer zin in de zomer. Hè. Oh, hogere temperaturen in Zandvoort en weer lekker genieten van het uh, mooie weer... Uh, albert -Jan. en dan is uh, Edith ook weer uh, op Zandvoort aanwezig. Ja, ja Edith van Beek, we spraken ze juist over Oda aan Zandvoort... en alle positieve reacties die daarop gekomen zijn. een verkeersupdate. verkeersupdate. Ja, we hebben een uh, verkeersupdate. -tje. Ja, dus schrijft u maar even mee. Geen treinverkeer tussen Haarlem en Zandvoort in de nacht van 4 op 5 maart. In de nacht van de zaterdag 4 op zondag 5 maart... vinden er vanaf 10 voor 1 s'nachts werkzaamheden plaats aan het spoor. Er rijden bussen in plaats van treinen tussen Zandvoort-aan-Zee en Haarlem. En op 10 tot 11 maart is de zeeweg afgesloten. Vanwege werkzaamheden aan de natuurbrug Zeepoort... wordt de zeeweg 24 uur afgesloten. Er wordt een nieuw wegdek gestort. De, aansluiting, de afsluiting gaat in op vrijdagavond 10 maart, 10 uur s'avonds... En duurt tot zaterdagavond 11 maart 22 uur s avonds. Dus 11 maart 10 uur s avonds. Een gewaarschuwde, ver gewaarschuwde verkeersganger telt voor 2. Dat was hem de <laughs> verkeersinformatie. Dankjewel, Michael. En we gaan op naar het nieuws. En weer van 3 uur. En dat doen we samen met uh, deze single van uh, Robbie Williams en Love My Life.